De geboorte van Christus. Ieder viert Kerstmis op zijn eigen wijze. De een doet het heel uitbundig, de ander doet het heel sober. En weet u, het maakt niet uit hoe je het viert, als je maar oog hebt voor details om je heen die gebeuren. Ik had daar laatst een keer een klein gedichtje over gelezen en dat wil ik jullie niet onthouden. A hundred thousand miracles are happening every day. And those who say they don't agree are those who do not hear and see, a hundred thousand miracles are happening every day. En het gebeurt echt, eerlijk. Maar goed, we gaan ons voorbereiden en we gaan met z'n allen in de sfeer komen, zingen en luisteren. Ik wil nog even meedelen dat dit concert wordt opgenomen en op de eerste kerstdagsmiddags wordt uitgezonden door C.F.M. En vanavond is er bij CFM om 9 uur het Weihnachtsoratorium. dus als u er niet genoeg van hebt gekregen, kunt u gewoon verder gaan. Gaat u genieten, samen met mij, en van het Zandvoorts vrouwenkoor, het Zandvoorts mannenkoor, Wim de Vries, onze bariton, Elise Keef, straks aan de piano. En van mij krijgt u ook nog een heel klein stukje, en dit alles onder leiding van Paul Gels. Heel plezier. you Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is geborgen voor de kinderen van morgen, wie dan wel? Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te zingen waar zij dan in kunnen springen, wie dan wel? wordt de weer om